Ik ben Stef en dit zit nieuws van NWS op 3. De eerste plannen uit de voorjaarsnota zijn bekend. Het demissionaire kabinet wil onder meer een miljard euro uitgeven aan de opvang van asielzoekers. En daar is PVV-leider Wilders niet blij mee. Het is niet zo als mensen meer in de armoede zitten dat er dan automatisch meer geld komt. Of als er te weinig zorgen is dat er meer geld naartoe gaat. Maar bij asielzoekers is dat wel zo. En er gaat wel een miljard geloof ik. Hè. Ik geloof dat we al 7, 8 miljard dit jaar uitgeven aan alles bij elkaar. Asiel en Oekraïne. Dus daar zullen we wel een stevig hoppertje over praten. En ook staat er in de voorjaarsnota dat er extra geld moet naar militaire steun aan Oekraïne. De hele begroting komt dus later vandaag. En de Tweede Kamer moet al die plannen nog bespreken en goedkeuren. Op een industrieterrein in Schonebeek bij Emmen is nu een grote brand bij een verfmaker. Er komt veel rook bij vrij. De veiligheidsregio heeft omwonenden een NL-alert gestuurd om ramen en deuren te sluiten. De waarschuwing is ook door sommige Duitse plaatsen overgenomen... Volgens RTV Drenthe staat op dat terrein in Schonebeek een grote tank met een brandbare stof erin in de fiek En koelt de brandweer die nu om te voorkomen dat die ontploft. Bespuugd worden, een duw krijgen of beledigingen naar je hoofd krijgen. Ja, het is dagelijkse kost voor politiemensen, blijkt uit de nieuwste jaarcijfers van geweld tegen politieagenten. Er is een daling in de cijfers, maar die is heel klein. Vorig jaar werden in totaal meer dan 12.000 incidenten gemeld. Het kan om van alles gaan, belediging, maar ook zware mishandeling of zelfs poging tot moord. En een Amerikaanse vrouw heeft na 105 jaar een boek teruggebracht naar de bieb. Haar moeder leende het in 1919, maar bracht het dus nooit terug... En de biep rekende destijds een boete van 2 cent per dag dat een boek te laat terugkwam. Ja, Dat loopt dus flink in de papieren. We we'll adjust it for inflation and it's around $14.000. <lacht> Late fines. We don't do fines anymore. We're fine free. Eén ja, ding scheelt weer. De boetes zijn inmiddels afgeschaft. Want anders had de eerlijke finster dus $14.000 moeten aftikken. De bibliotheek is al lang blij dat het boek Ivanhoe van schrijver Walter Scott weer op de plank staat. Met weer dan nog, nu nog droog en op veel plekken een zonnetje. Later. ...trikt het drie dicht en slaat het om. Vanmiddag zijn er buien met harde wind, hagel en ook onweer. Het wordt rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Rainbow Radio Sunsport CFM Rendverleggend. Optimaal. Zie FM.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 we zijn er weer. We zijn er weer, ja. ja. Helemaal compleet. Ja. Ja, althans, nee, nou, Jelme jouw... is er niet. Ja. Janne, Janne ja, dat is, is een ja, er een Goedemorgen. die Ja, en Moorgen. goeiemorgen natuurlijk. Goeiemorgen, Isabel, Isabel is er ook voor de ja. techniek. Ja. Uh, Anja Westerwil ja. voor de presentatie. En uh, Ronald Westenwil natuurlijk ja. ook voor de presentatie. Precies, en ja. dan weer de, de, de, hm, de vierde ja. uitzending van dit jaar. Ja. Eerste maanden van de maand, april. Uh, nou, gelukkig doet... Ja, ja, ja, ja. Gelukkig doet hij het nog steeds. Ja. We hebben inmiddels een alternatief gevonden. Want mocht zeg maar, die sirene eruit gaan, hè, waar er sprake van is. Ja. dan hebben we gelukkig altijd Isabel nog. Precies, Ja, dus. zo is dat. En Jelmer is, en je is misschien niet bij. Maar we hebben straks natuurlijk wel nog uh, Jelmers uh, journaal en kleur. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En we hebben nog meer uh, op het uh, programma staan. want... Uh, we gaan uh, uh, even uh, twee interviews hebben ja. deze keer. Ja. En, nou ja, een echte interviews dan met mensen ja. aan de telefoon. Precies. Ja. En voor en dan, de rest gaan we het erover hebben. In de tweede uur, ja. precies gaan we het erover ja. hebben, inderdaad. Ja. Want ja, de, het, dat ene interview, dat betreft dan vooral ook jou. Ja. Dus jij ja. bent dan ook de expert, zeg maar, over dat gegeven. <laughs> en voor het laatste interview uh, uh, hebben we helaas geen contact kunnen krijgen met de onderzoekers uh, van uh, een rapportage, richten op de regenboog, maar we gaan het er wel over hebben. Ja, lijkt ja. me heel goed plan.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 Ah, ja, dus, dus muziek 2 wordt na deze timer uh, gestart. Oké, okay, nou goed. Om het makkelijk te maken. Ja, dat betekent dus inderdaad dat we nog 55 seconden hebben. <laughs> voor de tijd. <automatiteit. laughs> nou, nou, begin maar gauw. <laughs> Oké, okay, nou, uh, we, uh, het, het is inmiddels voorbij, de Queer Geschiedenismaand. Maar om je nog even te laten weten: het Instituut voor Beeld en Geluid, wat in Hilversum staat, heeft een hele leuke pop-up uh, uh, expositie gemaakt. Die je uh, online kunt gaan bekijken. En.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 en dan denk ik dat we de andere actualiteiten gewoon lekker in de tweede uur doen. Lekker in de hele slip. dat is handig. Tot zover. Zo. <laughs> we gaan luisteren naar Marianne Rosenberg met. Is win wie bin,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 jullie hebben een feest georganiseerd in Paradiso. Toen ik een kaartje ja. wilde kopen was het er niet meer. Jullie nee. zijn uitgekomen. Oh god, ja, ik zou je in de wachtrij zetten. Maar dan sta je wel denk ik al op plek 2000. Of al. Ja, dat, is dat schiet niet op, nee. dat, We moeten naar de arena, we moeten naar het ja. godoom. Ik denk het ook, want, ja, ik denk het ja. ook. Ja, Paradiso is echt te klein... Hier hadden we stress over, hoor. Want ja. wij dachten, oh, hoe gaan we dit ooit... Dit gaat veel meer energie kosten dan dat het ons oplevert...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 Uh, nee, nee, ik was toch even druk met andere dingen bezig. Maar ik ga er zeker uh, een, nu een kan portie je niet aan meer bijdragen. Heen, hè, dus, uh, ja, <laughs> nee, nou kan je niet meer onder. <laughs> het, is de, het is in de eten geweest. dus Ik moet ja. wel. Hè? Nee, ja, maar ja, doe, het graag, doe het graag. Ja, het is super initiatief. Heel goed. Nou, heel erg bedankt Alissa voor dit interview. En ik wens je heel veel succes. Dank en je wel. Uh, nou ja, uh, goed bezig. Ik zag dat jullie op AT5 ook een documentair achter. Met uh, Dia inderdaad uh, ja, in de hoofdrol.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 Dat was ABBA met Take a Chance on Me. En uh, ja, dan moeten we nog wel even zeggen... waarom nou specifiek dat nummer? Want dat ja. was wel het verzoeknummer natuurlijk uh, uh, van uh, Talisa. Ja, uh, niet echt. Niet, nee, niet... dit was gewoon... hebben wij erbij bedacht. Want, oh, de, de, uh, ik uh, had uh, geen antwoord gekregen uh, oh, op de graag met het verzoeknummer. Ah, dus, oké, okay, uh, daar was geen daar ja. tijd voor. Want ze hebben het hartstikke druk, hè? Dat ja, even. het was echt... Uh, ja. Uh, ja, ze Take a, a Chance week. on Me werd in ieder geval in 1978 uitgebracht. En dat was het jaar dat Sarijn ze ontstond... ontstond.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 sky. On, forgetting time and place, all we wanted. Feeling stuck, setting free, running out of luck, on his knees. Ah! En dat was uh, allereerst de Nox met Slow Song. Slow yeah, song. Slow En yeah, uh, ja. daarna Katie Elder. het first time he kissed a boy. Ja, precies. Lekker ja. nummer, al vaker gedraaid inderdaad. Dus, ja, uh, ja, ja. ja, precies. Uh, we gaan door met het uh, tweede interview in deze uitzending. En als het goed is, hebben we aan de telefoon Mark Bergsma. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hey. Hier ben ik. Goeie, middag Mark. Uh, Fijn je ja, uh, in, de, in de uitzending te hebben...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 Uh, op allerlei manieren. Aan de hand van exposities, uh, events. Uh, we schrijven we boeken. En we maken ook podcasts. Ja, en in het uh, kader daarvan. Uh, hebben we ja, ook dit interview ook, natuurlijk ja. ook. Hè? <laughs> ja, want je bent uh, zeg ja. maar de, de podcastmaker uh, Roze Reuzen. Ja. En, uh, nou, Klopt. dat is uh, sowieso een lekkere alliteratie, Roze Reuzen. <laughs> Roze Reuzen, ja, ja, ja, precies. Goed, hè? Klinkt goed, inderdaad. Dat <laughs> ja. maakt me gelijk nieuwsgierig. Welke reuzen zijn dat dan en zo. <laughs>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 If you want the rainbow, you must En dat was Nora Jones met If you want the rainbow, you must have the rain. En natuurlijk ook zon. Ja, zon. zon. Anders, en, gaat, en, het anders, niet. anders nee, gaat het nee, niet. Nee, het is wel die combinatie van de twee. Nee? Dus, <laughs> uh, <laughs> maar de zon willen we wel, maar de regen meestal niet. Daar heb ik nog wel een mooi schreukje <laughs> uh, over. Die heb ik ergens al heel vaak gehoord. En die heb ik sindsdien altijd onthouden. Everyone wants happiness. No one wants pain. But you can have a rainbow without a little rain.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 uh, maar dan wel in een lekkere bewerking van uh, Max Rabe en Palast Orchester. Yeah. 1986 geformeerd, en die probeert altijd de sfeer van de jaren 20, 30, zeg oh, dat maar zo uit Berlijn yeah. terug te halen. Yeah. Hè? Dat, dat zwoel is Berlin. Berlijn. Yeah. Dus, uh, daar komt hij. En uh, we zien, uh, nee, we, ja, horen, we horen. Nou, jullie horen <laughs> ons, zeg maar straks in de tweede uur. Tot straks. Seems to go nowhere And I forced my light For a toss and turn I can't sleep at night